Twee uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De botenparade van de Gay Pride in Amsterdam is begonnen met de herdenking van slachtoffers van rampvlucht MH17. Het aidsfonds, dat twee collega's verloor bij de vliegramp, vaart voorop. Op de boot van het fonds wordt gepaste muziek gedraaid. Ook hangt er een spandoek met in het Engels de tekst der nagedachtenis aan onze collega's op MH17. Daarnaast wordt extra afstand bewaard tussen de boot van het fonds en de rest van de vooral feestelijke boten. De politie is dit jaar tijdens Gay Pride extra alert op zakkenrollers met teams die zowel in uniform als in burger rondlopen. Vorig jaar is bij honderden bezoekers de telefoon of portemonnee gerold en werden 43 mensen gearresteerd, voornamelijk Roemenen. Op de plek waar een Nederlands team onderzoek doet naar de vliegramp in Oost-Oekraïne zijn granaten ingeslagen, maar er zijn geen gewonden gevallen. Het is onduidelijk of de onderzoekers gericht zijn beschoten of dat het gaat om afzwaaiers en ook is niet duidelijk wie de granaat heeft afgevuurd. Nederlandse onderzoekers zijn voor de tweede dag aan het werk in het rampgebied. In Frankrijk is een nieuw file record gevestigd. Vlak voor Ene stond er alleen al op de Franse snelwegen 906 kilometer file. 36 kilometer meer dan de vorige recorddag uit 2009. Lengte van alle files, dus ook die op de secundaire Franse wegen, was ruim 1300 kilometer. Langs de file stond zoals gebruikelijk tussen Lyon en de Franse zuidkust. En ook in Duitsland is het erg druk, met name op de autobaan van Hamburg naar München staat het op veel plaatsen vast. Israëlische troepen zijn vergevorderd met het opblazen van de tunnels... tussen Gaza en het Israëlisch grondgebied. Dat heeft de legertop in Israël gezegd. Meer dan dertig tunnels en tientallen toegangswegen... tot die ondergrondse passages zijn opgespoord en vernietigd. Volgens Israël gebruiken Hamas de tunnels... om ongezien Israël binnen te komen en aanslagen te plegen. Het weer, geregeld zon nog, maar in de loop van de middag en vanavond vanuit het zuiden stevige buien, soms met onweer, het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat voor knopend Diemen 2 kilometer file. De A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knopend Velsen 2. A16 Breda richting Rotterdam voor knopend de Brechtseplein 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Banana. James Bond van uh, CFM Zandvoort die zit tegenover mij. Dus ik denk, uh, dit is wel een mooi begin. Voor een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Yo, dit is heel van Klettersnijd en de license to kill. Het is even na twee uur Zandvoort. Een goedemiddag en welkom bij CFM Zandvoort. Albert Jan en ik zijn er weer vanmiddag tussen twee en vijf. James Bond, Albert Jan. Ja, ja. Goedemiddag. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag ja, daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Live vanaf de tolweg 10A, het Mediapark in Zandvoort. 3 uur Live, nogmaals vanaf de Tolweg Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Waar ik erg naar uit trouwens, is het weerbericht. Ik ook. We kregen al verontrustende berichten uit den landen... dat het tegen de avond toch slecht weer gaat worden. En onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn... gaat ons straks informeren wat dat voor Zandvoort betekent en dat allemaal om half drie. Ik denk wel dat we moeten bellen trouwens. Ja, komt hij naar de studio of niet? Nou, als het droog blijft, dan zou je zeggen hij komt naar de studio... maar als hij niet komt, dan zal het waarschijnlijk wel gaan regelen. Maar goed, daarover alles uh, nog, en nog meer over om half drie... het uitgebreide weerbericht voor Zandvoort. Half vier hebben we natuurlijk weer de evenementenagenda... dus houdt u pen en papier bij de hand... want er dus is weer van alles te beleven in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Uiteraard hebben we om half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Gin. En ja, vandaag we ook weer het gedicht van de week. Dat allemaal rond de klok van kwart voor vijf. En staat compleet in het teken van de zomerliefde. Zon, zee, strand en zomerliefde. Tussen de, tussen de muziek door hebben we natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort. Dus kleine actualiteiten die ons dorp toch beheersen, om het zo maar eens te zeggen. In het laatste uur gaan we natuurlijk, hebben we natuurlijk nog de items sportkort. We hebben Formule 1 nieuws. We kijken een beetje vooruit naar de Johan kruijf schaal morgenavond tussen Ajax en Pek want het voetbalseizoen wordt daar traditioneel mee geopend. Dus ik zou zeggen, genoeg redenen om de komende drie uur uw radio op CFM af te stemmen. En uiteraard heel veel lekkere muziek. Vanmiddag tussen twee en vijf uur bij CFM. De eerste eerste plaatje van alweer een tijd geleden. Hier is Nelly Fortado. Dat is juist over Lex van der Hoorn. Moeten we hem gaan bellen of komt hij ja. naar de studio? Nou, we weten het zeker, Albert-Jan. Hij komt, hij is in de studio da -da trouwens. Betekent, dat betekent dat het... Goedemiddag, komt. Lex. Goedemiddag, Lex. Hey, welkom. welkom in de studio. Dat betekent in ieder geval dat het tot drie uur droog blijft. Zo is het. <laughs> Zo meteen om half drie horen we Lex van de Hoorn uiteraard... met het laatste weerbericht zoals dat bekend is voor Zandvoort. En krijgen we ook onweer regen. We horen het straks van Lex van der Hoorn... Is weer meer muziek op de Zaterdagmiddag bij CFM. 2 hits non-stop bij CFM Software. Dat was uh, juist de nieuwe serie van Clean Bandit. De opvolg van Rada B, die heet Extraordinary. Daarvoor trouwens uh, Nelly Fortado, Een plaatje van alweer een aantal jaren geleden. Dat was All Good Things. Het is 18 minuten over 2 uur geworden. Ja, ik heb de, de CFM-app op mijn telefoon. En gisteren kreeg ik een melding van een uh, zwemmer die vermist werd. Ja, ik pas gelijk mijn redactie weer aan. Omdat jij dit dus nu aangeeft. Klopt, ja, dat is wel ideaal van die Zandvoort-app. Het is niet alleen uh, radionieuws wat wij uh, of via die app verspreiden. CFM-app, hè? CFM-app, wat zei ik dan? Zandvoort-app. Ah, CFM-app, oké. Okay. CFM-app, uh, we hebben de reddingsbrigades uh, plaatsen berichten op. En wie nog meer? Uh, recreade, de, het ja, de gemeente Zandvoort. Dus het is een, het is en de politie uh, Bloemendaal-Sandvoort. Dus het is een multifunctionele ZFM-app, om het zo maar eens te zeggen. Ja, te downloaden trouwens in de Stores, uh, de diverse Stores, uh, App Store en Play Store. Helemaal gratis. Download hem nu op je telefoon, de ZFM-app. Je had inderdaad gelijk, want gisteren was er inderdaad een zwemmer vermist. En gisteren is de bemanning uitgevaren en het kusthulpverleningsvoertuig uitgereden om een vermiste zwemmer... De zwemmer zou zorgwekkend ver uit de kant zijn gezwommen. In verband met de drukte op het strand hebben de jeugdleden van de reddingsbrigade het strand vrijgemaakt. zodat de Sea Track 3 vrijbaan had om richting zee te rijden. Eenmaal te water heeft de Annie Paulussen contact gezocht met de reddingsbrigade. die reeds ter plaatse al zoekslagen aan het maken was. In de tussentijd heeft de Visarend en de Nederlandse kustwacht zich gemeld. en wordt op verzoek van de OSC, dat staat voor OnSeen Coördinator. Ook lanceert de visarend een interceptor ja, ja, om mee te varen met de zoekslagen. Uiteindelijk hebben drie eenheden van de renningsbrigade... de Paulussen en de interceptor zoekslagen gemaakt... tussen Bloemendaal en paal 64 de Zandvoort. Op het land heeft het kusthulpverleningsvoertuig... tezamen met de renningsbrigade Zandvoort en Bloemendaal... en strandpolitie badgasten en strandhuisjesbewoners ondervraagd. Niemand heeft iets bijzonders gezien of een zwemmer... die mogelijk ver uit de kust zou zijn... Mede naar aanleiding van bovenstaande berichten van het strand... heeft de kustwacht besloten om de zoekactie te beëindigen. De visarend bedankt alle eenheden voor de samenwerking... en iedereen kon retour naar het station. Wie dat niet kon was een dronken motorrijder... want die heeft afgelopen die heeft gisteravond een fietser aangereden... op de zeeweg in Overveen. Het ongeval gebeurde rond tien voor half elf... toen de vrouw bij de rotonde aan het begin van de zeeweg... bij de militaire weg wilde oversteken. De motorrijder raakte vermoedelijk de stoeprand waarna hij onderuit ging... en in de glijpartij de overstekende fietsster raakte. De vrouw kwam hierbij ook ten val. Ambulancepersoneel heeft de motorrijder en de fietsster gecontroleerd. De vrouw hoefde na een uitgebreide controle niet mee naar het ziekenhuis. Ze is met haar zwaar beschadigde fiets thuis afgezet door de politie. De motorrijder echter bleek te veel gedronken te hebben... en is na de eerste zorg naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling... De motor is door de een bergingsbedrijf opgehaald. Tot zover het laatste nieuws bij CFM. En wil je ook het laatste nieuws hebben op je telefoon? Download hem dan nu, hè. We zeiden het ze juist ook al. De ZFM-app is vanaf nu gratis verkrijgbaar. laatste nieuwsjes ontvang je dan uiteraard. En het nieuws van CFM zal voort. Hier is Centervolt. Zeg je nou regen? Regen? Bluh. Nou, of we daadwerkelijk ook regen gaan krijgen... dat horen we zo dadelijk even naar half drie van Lex van der Hoorn. Maar eerst even een ander berichtje, Albert-Jan. Want de Zandvoetse Courant is op zoek naar medewerkers. Ja, en terwijl de, ch de Channel Parade in Amsterdam in volle gang is... alleen er komen alleen maar bekende Nederlanders voorbij. Zoals Jan Smit zag ik op een boot. En Viola Holt en een aantal GTS-T-sterren die de revue passeren... Maar in ieder geval, het is een gezellige boel daar in Amsterdam. De Channel is trouwens vervroegd begonnen. En dat, dat heeft natuurlijk alles te maken met het weer wat men later op de dag verwacht. Terug naar Zandvoort, terug naar de Zandvoortse Courant. En wel, de Zandvoortse Courant is op zoek naar een freelance redacteur... die tijd heeft om enkele opdrachten per week uit te voeren. Een journalistieke achtergrond en affiniteit met Zandvoort zijn een pre. Evenals een gevoel voor sociale media. Lijkt het je, u of je leuk om voor de Zandvoortse Courant te gaan werken? Stuur dan je reactie vergezeld met je motivatie en ervaring naar Gilles Kok. En die kan je bereiken op gillesapenstaatjezandvoortsekoran.nl gilles met dubbel l apenstaatje.zandvoortsecourant.nl en wellicht zit, zit Gilles dan binnenkort met jou rond de tafel of met u. In ieder geval lokale vacature voor de lokale redacteur... bij de Zandvoortse Courant. Dus meld je aan. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal dan ga je kanaal 40. is hier Johnny H.S. en is op de zaterdagmiddag bij CFM met Johnny H.S. Je de The, the of dreams. Ja. En hij zit tegenover mij. Sexy Lexi, goedemiddag. Ja, <laughs> Albert Johnny <laughs> is ermee begonnen hoor. vandaag. Ja. Ja. Ja, het rijdt toch? Het rijdt. Leuk van Oren, goedemiddag. Is dat op, omdat ik in een korte broek loop of zo? Ja, zoiets. Nou, is je een lekker bruin bent. Kijk maar een andere kant op. Oké. Okay. Lux, <laughs> goedemiddag. Ja, goedemiddag uh, Roep Dag uh, Albert Jan. Goedemiddag luisteraars. Kijk. Hier is hij dan. Hier is hij dan. Ja, met het weer. Van uh, zaterdag 2 augustus mm, 2014. We zijn razend benieuwd. Wanneer het gaat uh, regenen. Ja. Nou, ja. Ja. En onweer? Grote vraag. Grote vraag. Uh, de eerste twee uur blijft het nog droog volgens de laatste verwachtingen. En het is nu half vier, half drie, half vier, vier half, half vijf. Het zal rond een uur of vijf worden. Ja, dan kan of ze niet... vroeg. Tien over vijf, hè? Tien <laughs> over vijf gaat het regelen. Nou, <laughs> ja, dan hebben jullie werkbespreking. Ja, klopt. Dan ja. zitten ja. wij ja. weer droog in de Ja. Maar uh, ja, het is niet slecht nu. Het is uh, 26 graden. En ik kwam net uh, vanuit het dorp, half uurtje geleden. Toen was het uh, hartstikke... Het was nevelig. En toen reed ik uh, hierheen, naar de Tolweg, 800 meter verder. En toen scheen het zonnetje. Verder in het land is het echt zonnig. Het is echt uh, een zonnige dag. Ik denk dat het daar nog warmer is. Maar ja, ik hou me alleen bezig met zandvoort. Kijk. Dus 26 graden, er staat weinig wind. Die komt uh, op het ogenblik van alle richtingen. En uh, ja, ik verwacht de eerste twee uur dat het nog droog is. En dat het daarna wel kan gaan beginnen. Het is, echt een, uh, het is nog steeds een vraag wanneer. Hey, en gaan we dan uh, flinke buien krijgen of valt het mee? Rob. Rob toch. Als het een bui wordt... Dan wordt het echt een bui. Oké. Okay. Ja, want het, het wordt nu echt opgepompt. 26 graden. Het kan nog wel even een graadje warmer worden. Maar als het dan uh, komt, dan komt het ook goed. En ze waarschuwen in Amsterdam voor uh, onweer. Krijgen we dat ook? Nou, kijk, aan de kust is het altijd een beetje koeler. Dus de onweerskans is hier wat kleiner. Maar de kans zit erin. Dus... Houd het in de gaten, kijk op uh, buienradar.nl. Dan kan je het uh, gewoon uh, per uur in de gaten houden. En dat kan ook via www.meteopagina.nl. Daar kan je het ook op zien, Dan zie je ook de buienradar. Maar, hoe, maar, even, maar je zei het over dat het nevelig was uh, aan ja, de kust. Hoe kan dat? Dat, ja, het dat, wordt? dat is uh, het zeewater, uh, dat is de invloed van het zeewater. Okay. En het zeewater, dat is uh, op, dit, op dit moment uh, 21,5 graden. En dat is uh, vrij aan de hoge kant. Vrij exceptioneel. Want uh, ik uh, heb de zeewatertemperatuur de laatste 10 jaar bijge bijgehouden. En ik ben nog niet uh, op uh, 21,5 graden geweest. Dus, als je wil zwemmen, doen. Want het gebeurt niet veel ja. dat het zo warm is. Morgen, dan uh, gaat het in de ochtend gaat opklaren. Het wordt lekker weer. Smiddag uh, hebben we een, zonne een zonnetje. Maar het wordt niet echt warm, 21 graden. Normale temperatuur voor de tijd van het jaar is 22 graden. En er staat een, een matige zuidwestenwind. Wat hebben wij morsel, albert We hebben morgen vrij, hè? We hebben morgen, we hebben morgen vrij, ja, klopt. Nou, naar, het naar het strand en zwemmen dan, hè? Jazeker, ik neem een zwembroek mee. Of ik hem ga gebruiken, dat weet ik nog niet, maar... Nou, dan gaan we naar de maandag. Dan hebben we een dag met veel zon met een matige zuidwest-naar-west draaiende wind, ruimend. Nou, en als de wind gaat ruimen, dat kan ik keer verteld, geloof ik. Vorige week was dat achtig. Als de wind gaat ruimen, dan wordt het weer beter. En de temperatuur die komt uit op ongeveer 21 graden. En dat komt omdat de wind uit het westen komt. Dinsdag, dan is er weer een dag met veel zon. En dan staat er weinig wind. En omdat er dan weinig wind staat, hebben we kans op zeewind. Dus dan kan het eventjes middag even kouder worden. En de die komt op ongeveer 22 graden uit. Nou, de vooruitzichten. Dat is dus de eerste helft van de komende week... is het droog met vrij veel zon en rond normale temperaturen. En dat is dus 22 graden. En woensdag en donderdag is er een kleine kans op wat regen... en wat iets meer bewolking. Maar later in de week wordt het weer warmer met zon. Kijk, daar houden we van. Kijk. En als we het weer willen volgen, we kunnen 8 jaar gaan lopen, Lex. Ja, of via Twitter. Precies, en dan kan je kijken op het Meteopagina. Je kan op internet ook kijken op www.meteopagina.nl. En op CFM TV natuurlijk. Ja, dat komt elk kwartier voorbij. Op kanaal 40 digitaal via Ziggo. Nou, volgende week gaan we je weer spreken, Lex. En dan ah. vanaf het strand, toch? Uh, Kans niet erin. Nou, Oké, okay. dankjewel, Lex. En een heel fijn weekend. Hetzelfde. En dat was het weer met Lex van der Horen en hier is de single van de Fornon Of this brotherhood a man for whatever that means dat was de single van de foreign ambulance. Je hoort de WhatsApp en niet meteen naar je telefoon grijpen hè, als ik WhatsApp zeg. Nee, zo heet die single gewoon. Zometeen om kwart over drie trouwens bij CFM een update van het weer met Lex van der Oren. Dus blijf lekker luisteren. Baby, Echt een uh, friekplaat uit de jaren 80 bij C.V. dit is Dissingel van The Limits en C. Yeah. En ik weet uh, zeker dat ik daar heel veel mensen een groot plezier mee heb gedaan. De luisteraars kunnen trouwens nog stemmen voor de schoonste stranden top 10, uh, albert -Jan. Ja, het zou natuurlijk mooi zijn als uh, Zandvoort op uh, de eerste plaats eindigt. Maar daar heeft, daar heeft Zandvoort natuurlijk wel u voor nodig. En, mocht u nog niet gestemd hebben, u kunt nog stemmen op het schoonste stranden top 10. Tot en met 11 augustus kunt u via www.supportervanschoon.nl stemmen om uw favoriete strand in de schoonste stranden top 10 te krijgen. De verkiezing loopt van 3 juli tot en met 11 augustus en is georganiseerd door Nederland Schoon in samenwerking met de ANWB. De schoonste stranden top 10 bestaat uit het onoordeel van de publiek en ANWB inspecteurs. Zij bepalen welk strand de top 10 aanvoert en welke stranden de rest van de top 10 zullen vullen. Van 3 juli, zoals gezegd, tot en met 11 augustus kunnen strandbezoekers via www.supportervanschoon.nl op het strand van Zandvoort stemmen. Met een strandselfie op Facebook of Twitter maken stemmers zelfs ook nog kans op een strandbarbecue voor wellicht 10 personen. Op donderdag 21 augustus wordt de schoonste stranden top 10 op feestelijke wijze bekendgemaakt door de organisatie. Rondom het Zandvoortse strand wordt er enorm goed samengewerkt... door paviljoenhouders, de strandbezoekers en de gemeente. Deze samenwerking resulteert al enige jaren in de waardering... in de vorm van de Blauwe Vlag. Een internationaal keurmerk voor een schoon en veilig strand. Daarnaast draagt Zandvoort ook het Eco-keurmerk. Een duurzaamheidskeurmerk dat internationaal wordt toegekend... aan toeristische gemeenten. Meer informatie, zoals gezegd, over Nederland Schoon en supporter van Schoon... vindt u op de website www.nederlandschoon.nl... www.nederlandschoon.nl... of op www.supportervanschoon.nl. En op die laatste website kunt u gelijk ook even uw stem uitbrengen. Dus mocht u nog niet gestemd hebben, stem. En als je stemt, dan kan je een barbecue winnen voor 10 personen. Wordt de strand lekker schoon van. Althans, dat stond in de social media. Weet je wel, een barbecue organiseren, lekker, lekker rommel maken. Nee, dat is niet de bedoeling. Houdt strand uiteraard met z'n allen lekker schoon. Hier is Coldplay. Cause you're a sky, cause you're a sky I'm gonna give you my heart. you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. stars, stars. 'Cause you're light. Sky, 'Cause you're a sky full of stars. Oh. the vineyards of Bordeaux Eskimo Arapaho Move their body to and fro Hit me with your rhythm stick Hit me, hit me Das ist gut, sie Fantastik, hit me Hit me, hit me Hit me with your rhythm stick It's nice to be a lunatic Hit me, hit me I <laughs> Nou, doe dan niet, zou gaan joh. Hit me! Hit me! Joh, de, de zin van Hit Ian Jury, dat Hit was Hit Me, me with Your Rhythm Stick. Alweer einde van uren van uh, dit programma. Niet getreurd, we zijn er nog twee uur lang hoor, zo dadelijk na drie uur. Met uiteraard heel veel lokaal en regionaal nieuws en heel veel heerlijke muziek. En vergeet het niet, hè, de update van het weer: zo dadelijk om kwart over drie met uh, Lex van de Horen. Gaan we onweer regen krijgen worden straks van Lex. Hou daarvoor de radio gewoon aan op uh, CFM Southport. Dan houden u je op de hoogte. Hier is uh, Michael Jackson. Beat it.